De Deense zangeres was bij de boekmakers al de grote favoriet. Zij eindigde met 281 punten. Azerbeidzjan werd tweede en Oekraïne derde. Aan de finale in de Zweedse stad Malmö deden 26 landen mee. Anouk trapte als dertiende op, ze vertolkte het nummer vlekkeloos... en het publiek in de zaal reageerde enthousiast. België was het enige land dat haar de maximale score van 12 punten toekende. En Nederland had ook 12 punten over voor België.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 De partij ontkent dat ze ook maar iets met de moord te maken heeft. De NVWA heeft een groot aantal types sfeerhaarden... op bioethanol uit de winkel gehaald, omdat ze onveilig zijn. De branders kunnen omvallen, ze lekken brandstof... of zijn niet voorzien van duidelijke waarschuwingen. Bij onderzoek door de Voedsel- en Warenautoriteit... werden 18 verplaatsbare tafelhaarden onderworpen aan een aantal tests. En geen enkele haard was helemaal in orde. En op één na zijn ze allemaal uit de handel gehaald. Het weer, opklaringen en droog met minimaal rond 8 graden. Overdag flink wat zon, middagtemperatuur 19 tot 23 graden. Een zee wat koeler. In het zuiden, middags en s avonds kans op enkele stevige buien. Maandag meer buien en 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Een terras gigantesque. 1,5 miljoen. Het praat voor evacuatie en de jaar. De wereld van Filemon. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van Filemon. Ja. Ik presenteer op het moment dwars door mijn, uh, uh, door mijn jetlag heen. Oh, ik ga er helemaal van stotteren. Ik kom net terug uit Brazilië. Ik heb daar prachtige reportages gemaakt voor Spuit en Slik op Reis. Onder andere over uh, billen, de nationale obsessie daar, de kont. Je ziet uh, s'avonds ook als je daar langs het strand loopt, allemaal vrouwen trainen om nog mooiere billen te krijgen. Uh, en ik heb een reportage gemaakt over het schoonvegen van de stad naar aanleiding en naar aanloop van de Olympische Spelen en het uh, Wereldkampioenschap. Voetbal, want ja, er zijn daar nogal problemen met gangs in de favela's. En de politie die doet er alles aan om eh, het op tijd schoon en veilig te krijgen... voor die grote sportevenementen waar ze wel allemaal ontzettend veel zin in hebben. Uh, u gaat ook een jetlag krijgen, want we gaan uh, twee hele mooie wereldreizen maken. We gaan onder andere uh, naar Nieuw-Zeeland toe in het tweede uur. Verder weg kan je eigenlijk niet. Uh, ook naar Australië, het buurland. Daarna vliegen we helemaal uh, de andere kant van de aardbol op naar Amerika, Houston. Daar hebben we een nieuwe correspondent, namelijk Groen Verbaal. En we gaan naar Bangladesh. Daar zit uh, Karel Kuiperi en die heeft altijd prachtige verhalen uit dat land. Uh, we gaan het met deze mensen hebben over salarissen. Hoe wordt er over gesproken uh, over salarissen? Ben je er open over? of Zeg je eigenlijk niet hoeveel je verdient? En we gaan het hebben over helden, nationale helden. Uh, in, in het eerste huur uh, hebben we ook een mooie reis voor de boeg. We gaan namelijk naar uh, Curaçao. Egon Cibran zit daar. Uh, daarna helemaal de andere kant op weer. China. Ellen Petit heeft daar uh, haar eigen fietsbedrijfje. We gaan naar Engeland. Martijn Rosdorf, uh, die uh, tekent daar altijd een mooi verhaal op voor ons. En we eindigen die reis in Berlijn. En in het eerst huur gaan we het hebben over barretjes, barren, cafés. Dus. Uh, Pinkster bijna. Uh, uh, dan zijn de barren in Amsterdam altijd heel erg vol. en uh, in, in de rest van Nederland volgens mij ook wel. En we gaan het hebben over, naar aanleiding van mijn reis van Spuiten en ik op reis het hebben over Bidden. Hoe wordt er in de rest van de wereld naar Bidden gekeken? Eerst even een, een kort rondje langs de velden. We, be we beginnen bij Egon Sibrandi op Curaçao. Goedenacht. Hey, goedenacht. Jij hebt je de afgelopen week helemaal verdiept in oude nieuwsberichtjes... Ja, helemaal, helemaal. Maar ik heb een paar dagen op het Nationaal Archief gezeten. We hebben zelf bij de radio een Classics week volgende week. En, en het leek ons leuk om wat oud nieuws van het eiland te verzamelen. En, noem noem eens, en, eens een berichtje dat je gevonden hebt, wat je opviel. Um, even nadenken. Nou, dat was bijvoorbeeld in, uh, ik geloof, 84 of zo, is er een grote scheepstenker tegen de kademuur van de Annabai aangevaren. Weet je, we hebben zo'n zo zo baai die dwars door de stad heen loopt... waar grote tankers doorheen varen... waarvan iedereen zich altijd afvraagt, gaat dat altijd goed? Nou, nee dus, want ergens in de jaren tachtig is er een tanker... gewoon vol die kademuur ingevaren. Volgens mij kan ik me dat vaag toch herinneren. Oh ja, nou, dat kon ik me nog niet herinneren namelijk. <laughs> maar wanneer was het, zei je? Ja, ik geloof 87 of... Ja, ja, ja, ja, ja. Ik, kan, ik zie nog een foto voor me in de krant... Maar wel, dat is ja, wel ja. interessant, want zo kom je natuurlijk wel uh, heel veel over het eiland te weten. Ja, superleuk. Leuke dingen. Ik woon hier 20 jaar, maar zelfs dan voor die 20 jaar dat ik dingen zie, denk ik, jeetje, ik wist helemaal niet dat dat, vroeger, dat, dat gebouw daar een bioscoop zat vroeger, wat dan nu een winkel is of zo. Dat soort dingen. Superleuk om mee te maken. Maar. Heb je ook nog toevallig een, een, een nieuwsberichtje over barretjes of over billen? Ben je dat tegengekomen? <laughs> ik ga even nadenken. Bijvoorbeeld mij nee, niet over, ja, nou, eentje over een bar, ja. Oké. Okay. Nou, daar kom je zo op terug, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Blijf hangen. Ja. En een petit in China. Goeienacht. Hoi, Hé, hey, Er zijn nep opgedoken in China, hoorde ik. <lacht> ja, ja, niet zo weinig ook niet. <tie> ze dat hebben is een, hele, dat dan? Een, hele, een hele fabriek opgerold waarin ze uh, uh, ja, gewoon condooms maakten, natuurlijk. En die allemaal verkochten onder de, de gangbare merken, maar die helemaal niet. Voldeden aan wat aan voor standaarden dan ook. Dus die al lek waren om mee te beginnen. Of uh, die zo scheurde knapt uh, als je er maar naar keek. Het is dus ja. een soort zeef die je omdeed. Ja, ja. Maar en, en zijn er ook uh, gevallen van uh, ongewenste zwangerschap uit voortgekomen? Dat hebben ze niet gerapporteerd. Ik weet nog niet of ze het onderzocht hebben. Oh. Um, maar ja, dat weet je natuurlijk nooit zeker. En heb je er zelf ook uh, gebruik van gemaakt? Ja, ja, vast. <laughs> ik denk het wel. Maar, maar serieus? Dat het, dat, ja, goed. Ja. ja, ik zou er wel een ik beetje ongerust van, van, van worden dan, toch? Nou ja, ik, ik moet er gewoon heel erg om lachen. De laatste tijd um, is het is, is, is, is aangetoond dat het rattenvlees is. En ja, het gaat maar door, door hè? Nep ja, eieren dan, hadden dan jullie al. En jullie kopen hier alle ja, babyvoeding oh. weg? Ja, daarom. <laughs> Dus ja, dit komt er ook nog wel bij. Hé, maar is er? China staat bekend om best wel slechte producten. Dat is nou eenmaal het vooroordeel wat we hebben. Maar is er niet een beweging in China aan het ontstaan... die zegt, ja, we willen ook gewoon kwaliteitsdingen maken? Dat is natuurlijk wel de toekomst op een gegeven moment. Ja, nou, de kwaliteitsdingen maken, dat is denk ik de tweede golf van de beweging. Want je hoort wel heel erg duidelijk aan de mensen dat ze kwaliteitsdingen willen kopen... Ja, ja. Ze zijn niet van niks de babyvoeding in Nederland aan het kopen. En, en ze gaan niet van niks echt op vakantie om te winkelen. Want ze vertrouwen jezelf ook niks hoor. Ik bedoel, ze vertrouwen zelf het eten niet meer en, en de kwaliteit van dingen niet meer. Nee. Dat is wel waar het logische antwoord Ja, ja. Nou goed, uh, zometeen gaan we het hebben over de kwaliteit van de billen. Die uh, zijn, neem ik aan, ja. in China nog wel echt. Terwijl, ja, plastische chirurgie ja. komt natuurlijk over de hele wereld voor. En we gaan het hebben over barretjes. Dus ik zou zeggen, blijf hangen. Martijn Rosdorf, goeienacht. Goeienacht, Filemon. Lullig, hè, zo'n jetlag? Ja, ja, je uh, wordt er wel echt vraag van, moet ik zeggen. Ja, ik, moet, ik heb ook een knijter van een jetlag. Ik kom net terug uit San Francisco. Het is echt, soms denk je wel, is het het wel waard allemaal? Dan zitten wij in dezelfde uh, jetlag... Ongeveer, denk ja? ik. Ja, ja dat is, nou, in Wat ieder geval die, die, die kant van de wereld. Uh, het westen van, uh, van het Amerikaanse continent. Dus ja. voor mij is het nee, nu zes uur s ochtends. En als je erbij optelt dat ik geen ochtendmens ben... dan ja. doe ik het nog best wel behoorlijk. Je weet dat avondmensen die zijn beduidend intelligenter dan ochtendmensen. Ja, natuurlijk weet ik dat. Nee, dat is echt wetenschappelijk bewezen, is dat. Ja? Oh. Ja. ja, en nu niet, hè, na, na zo'n jetlag, tijdens zo'n jetlag. Nee, nee, nee, het is echt, maar je, je, ik heb soms het gevoel dat je, je bent zo half stoned heb je het hele tijd het idee. Ja. Dus het, ja. het is soms ook wel een lekker gevoel. Je krijgt gewoon de helft ja. even niet mee. Nou, ik ga morgenavond naar een feestje, dus misschien dat ik, dat ik dan nog, dat ik gratis stoned ben. Dat nou, zou wel handig zijn. Het is wel zo dat als je echt even flink uitgaat, dat je dan het snelst van je jet, jetlag af bent ik mensen altijd aanstellers die zeiden... oh, ik heb zo'n jetlag, dacht ik, ja, ja, ja, ja. Maar sinds ik zelf wel eens op en neer vlieg... naar die kant of de andere kant, echt ja. verschrikkelijk. Maar je klinkt hartstikke goed voor iemand die een jetlag heeft. Ja, <laughs> ik heb net even een uurtje liggen knarren. Oh, je hebt niet naar het Songfestival gekeken? Jawel, jawel, zo half en half. Ja, ja. Arme Bonnie uit Engeland, zeg. Ach, god, wat arme mens. <laughs> maar uh, maar Anouk, best wel goed negende, toch? Ja, nee, ja, maar, ja, maar die kan tenminste echt goed zingen. De mevrouw ik met de mooie benen. billen. Ja, Dat is dacht, het bruggetje ja. naar het onderwerp waar we het zo over gaan hebben. Ik heb, ik heb me er even goed in verdiept. M nou, dan heb je een ja, mooie goed. tijd gehad, of niet. Dat gaan we zo meteen ja, horen nee. in Engeland. Billen en barretjes. Ja. Tot zo. Bertus Goedemiddag. Bouwman in Berlijn, goedenacht. Hoi, goedenacht. Hey, in Berlijn uh, was er, of in Duitsland in het algemeen... was er veel ophef uh, ontstaan over Barbie... Ja, nou vooral in Berlijn hoor. Um, van de week is, een, uh, is het Barbie Dream House geopend uh, hier in Berlijn. Mm -hmm. En uh, het is echt, echt zo erg als je je kunt voorstellen. Gewoon een knalroze huis, zoals je ze ook van de plaatjes kent. Maar dan in uh, real life. En uh, kleine meisjes die kunnen daar uh, alle Barbie dingen en dromen waarmaken die ze die we kunnen doen. Klinkt als een maar, prachtig, uh, prachtig iets voor, voor kleine kinderen. Maar waar is de op ophef door ontstaan? <lacht> nou ja, dat, dat is echt ook een Berlijns ding hoor. Uh, als je ergens tegen kunt protesteren, dan uh, doen we dat. Uh, met name nu vanuit de linkse hoek. Die zeggen van ja, Barbie die dwingt meisjes tot een bepaald rolmodel. En al die anorexia in deze wereld, dat komt uh, misschien wel door Barbie. Dus er stonden... Uh, nou, een paar uh, meisjes uh, met, met hun blote borsten en brandende kruisen die stonden bij het uh, Barbiehuis te protesteren. Dat lijkt me wel een mooi gezicht. Meisjes met blote ja. borsten en brandende kruisen. <laughs> ja, maar wel een trauma voor uh, de kleine zesjarige prinsesjes die graag naar het uh, Barbiehuis wilden met hun moeder. Ja, maar die, die mensen die zijn uh, bang dat uh, kinderen daar anorexia van krijgen. Dus, de mensen die Ja, het niet of, of dat het. Uh, het, het het mensbeeld of het eigen zelfvertrouwen misschien wordt uh, uh, een knauw krijgt van Barbie. Ik weet het niet precies. Ja, maar als al die meisjes die met Barbie's gespeeld hebben anorexia zouden krijgen... dan zouden we een hele dunne wereld hebben. <laughs> ja, ik heb nooit met Barbie's gespeeld. Misschien, uh, ja. Nee, ja, ik eigenlijk ook niet, nee. Maar mijn zusjes wel. En die, uh, die, die, die, die zijn gek op eten, dus. <laughs> Oké. Okay. Maar goed, nou ja, geprotesteerd ik... met blote borsten en brandende kruisen. Juist. Zo meteen gaat het hebben over bidden en over barretjes. Nou, die heb je er genoeg in Berlijn, weet ik uit ervaring. Dus ik zou zeggen, blijf hangen en dan spreek ik je zo. Oké, okay, tot zo. de wereld.bnn.nl, dat is ons e-mailadres. Uh, woon jij in het buitenland, ben je Nederlander... Uh, en maak je mooie dingen uh, mee waarover je wel wil vertellen op Radio 1... Uh, dan kan je naar dat uh, e-mailadres uh, uh, mailen. En ook als je leuke uh, ideeën hebt voor thema's... die wij in, in, dit, uh, in dit radioprogramma kunnen uh, behandelen. de wereld.bnn.nl. We hebben ook muziek, Robin Fick, met Blurred Lines. Everybody get up... En Fik, Blurred Lines. Radio, Radio 1. Filemon Westerling. BNM. De wereld van Filemon. Een stukje van cabaretier Richard Groenendaal over zijn tripje naar de kroeg. Vorige week zaterdag na de voorstelling, ik denk, jongens, weet je wat ik doe? Ik ga de kroeg in. Het was al een tijdje geleden dat ik de kroeg in was geweest. Maar. En ik zag er lekker uit. Ik bedoel, je kan beter een blauwtje lopen in een uh, armanetje dan in een zeemannetje. En uh, ik neem me dan ook vastberaden voor, vanavond trek ik wat aan de grond. Ja, ik ga ook niet te kritisch zijn, want volgens een goede vriendin van me, ik zo mee ben, komen er over twintig uiteindelijk allemaal achter dat we wat in onze klauwen hebben laten drukken, dus ik geniet er maar gewoon een beetje van. Oh ja, en het maakt me ook niks uit of het verkeering heeft of niet, want een ander motto wat ik van mijn opa heb geleerd is, alles kastuk. Dus goed. Ik die kroeg in, nou ik kan je dit vertellen binnen tien minuten zat ik kansloos aan de bar. En ik had me namelijk voorgenomen, vanavond speel ik hard to get. Is gelukt. <lacht> nou ja, nou ja, gelukt. Na drie kwartier stond er dan toch nog wel iets negerachtigs in een kooltrui... uit de Nuff Nuff Collectie 1982 om me heen te daren. Ja, Richard Groene dijk op zoek naar een date. En uh, ja, dat lukte dus niet echt goed. Barretjes, kroegen, daar gaan we het over hebben. Het is Pinksteren, dan gaan uh, veel mensen naar, uh, naar een kroeg of een bar toe. En ik kom net uit Brazilië en ik moet zeggen, uh, na een hele lange dag werken... we hebben hard gewerkt daar in Rio... Uh, gingen we om een uur of tien, elf wel eens een klein biertje drinken... bij een van de barretjes. En je hebt daar echt hele leuke barretjes. Want het is niet zo dat je daar binnen gaat zitten. Het zit, speelt zich allemaal een beetje af uh, langs de kant van... Oh, de drukke straat. En er staan er wat plastic stoeltjes en een plastic tafeltje. En dan koop je eh, met z'n allen koop je een hele grote fles bier. En dan zetten ze allemaal kleine glaasjes bij. En dan zit je zo'n de hele avond lekker een beetje te drinken. En ondertussen naar het verkeer te kijken. Dat is eh, hoe de bar in Brazilië eruit ziet. Maar hoe ziet de bar eruit in de rest van de wereld? Dat gaan we... Komen een half uur uitzoeken. De at bnm.nl, is ons e-mailadres uh, als jij Nederlander bent die in het buitenland zit... en uh, een mooi verhaal af en toe wil vertellen. Of als je idee hebt voor thema's die wij in deze uitzendingen kunnen behandelen. Egon Siebrandi op Curaçao, goedenacht. Goedenacht. Radio-DJ bij Dolfijn FM, Al daar. Zit jij vaak in de kroeg? Ja, ja ik wil wel regelmatig in de kroeg vertoeven, ja. Ja, op Curaçao is het wel apart qua kroegen. Hè? Je hebt uh, echt kroegen waar je binnen kan zitten. Maar daar zie je voornamelijk allemaal uh, Nederlanders, is me opgevallen. Maar je hebt ja. ook van die kroegjes langs de weg... waar vooral de mensen uit Curaçao zelf naartoe gaan. Maar hoe heet die ook alweer? De snacks. De snacks, ja. Vertel ze hoe ja. dat eruit ziet en hoe dat gaat. Nou, een, een snack, dat is geschreven S-N-E-K. Dus wat het is in het papiment is een, een taal waar fonetisch gespeld wordt. Dus mm -hmm. is precies zoals je het zegt. En een snack is eigenlijk een klein gebouwtje bij voorkeur met tralies... waar de mensen achter staan, met TL-licht. Um, en voor de rest uh, wat schilderingen van wat biermerken op de muur. Um, en daar gaat de Curaçao naar heen om zo'n dus biertje te halen. Je kan daar op zich vaak meer krijgen. Daar zitten uh, vaak ook wel wat eten, kleine klein beetjes eten. Ook wat snoep en, en chipjes en dat soort dingetjes. Um, maar biertjes verkopen ze toch wel het meest, zeker in de avonduren. Ja, ja ik vind dat heel leuk. Ja, dat is ook heel erg leuk. Het is, het is, kijk, het vervelende van het eiland, het heeft een beetje in twee dingen. Het is, inderdaad, wij, wij, wij Hollanders hebben toch een beetje de neiging dat als we naar een, een bar gaan, dan willen we het gezellig hebben. Dan moet het, het licht een beetje gedimd zijn. En dan moet er ook eventueel een glas bij je bier kunnen, bij het flesje. En ja, weet je, dat, dat is dan binnen. En die zijn er dus ook, die kroegen. Uh, maar ja, de Cursawenaar heeft dat niet. Die wil gewoon lekker uh, zijn biertje drinken. Um, die betaalt daar dus ook 2,25 euro voor. Dat is, dat, is, dat is goedkoop. Dat is, dat is wel echt goedkoop. Hoeveel euro is het, zei je? 1 uh, euro. 1 euro, oh ja, dat is heel goedkoop. Ja. Ja. Iets minder zelfs. Dus dat is, ja. En ja, het is natuurlijk heel moeilijk uit te leggen. want het, het is een gevoelsrecht. die wij vinden het niet, zogenaamd niet zo gezellig daar. Omdat het te heel licht is en er verder niks gedaan is aan, aan om het mooi en, en netjes te maken. Uh, maar voor de Curaçao is het meer dan goed genoeg en die zit daar gewoon heerlijk zo'n biertje te drinken vaak met wat mensen uit de buurt. Want je hebt op, in iedere straat wel, wel, wel drie, vier snacks staan. Ja. Dus je kan altijd er altijd nou wel naar eentje wandelen en daar kan je gewoon gezellig uh, uh, wat drinken met de mensen uit de buurt. Ja, ja zo was het in, in Rio waar ik net vandaan kom eigenlijk ook. En ik moet zeggen, het heeft wel iets heel bevrijdends, want ja, het maakt daar echt niet uit hoe je eruit ziet, welk merk spijkerbroek je aan hebt, welke gimp je aan hebt, het is allemaal heel erg niet pretentieus. En dat, ja, dat, dat maakt het ook wel echt ja, heel erg ontspannen, vind ik. Ja, en het, het is natuurlijk ook wel de, de plek waar dingen besproken worden. Hè. Waar, waar, waar mensen bij elkaar komen om over de politiek te praten. Om over de voortgang van het eiland te praten. Ja. Het is ook echt wel een, een samenkomstplek. En, en hang jij ook vaak bij zo'n snack? Nou ja, ik moet zeggen, de laatste jaren ben ik het vaker gaan doen. In het begin was ik ook wel echt de Hollander... die dan uiteindelijk toch in die Nederlandse kroegen terechtkwam. Maar gaandeweg ontdek je toch ook wel dat het wel heel erg leuk is bij zo'n snack. Vooral omdat het zo... Zo, uh, puur. Ja, weet je, zo, zo authentiek en zo puur is. Die mensen zitten daar gewoon zoals ze daar eigenlijk al honderd jaar zitten. Ja, ja. En, en, dat is echt wel heel erg leuk, ja. En wat van eten hebben ze daar dan? Wat tapasachtige dingen? Nee, de, de, de, ja, uh, gefrituurde vettigheid. Ja, ja, ja, ja. En, en, en chippies en zo, en dat soort dingen. Ja, het is ook echt niet, het is niet, het is niet vies, maar het is wel gewoon kippenpooten uh, uh, uh, friet in, in filter warm vet gebakken Oh of ja, warm ja, vet eigenlijk Weet je, dus, dus het <laughs> is echt niet echt lekker eten of zo maar ja dat betalen we dan vijf gulden voor dus gietje salmonella ja hey, en het viel me wel op dat daar wat, met name wat oudere mensen zitten toch bij die snacks echt jongeren zie je daar niet in, in groepjes zitten dat klopt, ja. Het is wel meer een fenomeen van oudere mensen, maar ik denk wel dat de generaties een beetje doorschuiven. Dat je op een gegeven moment, dus ook als, als Curaçaose jongere wat ouder wordt, op een gegeven moment denkt van, ja, ik hoef ook niet meer naar die, die hippe clubs. En dan langzaam maar zeker afzakt naar de snackjes, ja. Ja, want in, in die clubs, daar komt wel iedereen, hè? Ja, en daar is het ook wel redelijk goed gemengd. Je hebt, je hebt, je hebt, je hebt echt plekken waar heel veel alleen maar Nederlands komen. Je hebt ook wel een aantal plekken waar, waar het van helemaal leuk mixt. En waar, uh, waar gewoon iedereen zijn niet noemt. Maar dat zijn nog wel vrij chique tenten op het algemeen. Ja, ja. Hey, en uh, die, die, die, die, die, die kroegen, dat, dat, dat zijn echt een beetje, waar je wel binnen kan zitten... dat zijn echt een beetje kroegen zoals wij die in Nederland kennen. Ja, dat zijn dan vaak door Nederlanders geëxporteerde tenten... ofwel door Curaçaunas die lange tijd in Nederland gewoond hebben. En dan, dan ziet het er gewoon uit zoals een kroeg in Nederland. weet je, Met wat veel bruin, uh, drank achter de bar, uh, glazen. Het ziet er gewoon netjes en goed uit. En waarom vinden die mensen uit Curaçao dat dan niet leuk, zo'n kroeg? Waarom gaan ze dan niet naar binnen? Ja, dat weet ik, dat is gewoon moeilijk uit te leggen. Dat is gewoon een echte gevoelsmust. Weet je, en het, het, het, het stom is als... Weet je, de snack is wel heel erg leuk, maar je hebt natuurlijk ook wel een soort van uh, kroegachtige dingen... die heel erg Curaçao zijn. En als ik dan daar binnen ben, dan vind ik het wel leuk. Maar op een gegeven moment ben ik bijvoorbeeld, draaien veel bachata-muziek. Dat is vrij heftig, hebben we al eens eerder besproken. Vrij heftige muziek, die, ja. die vaak ook vrij hard staat... En als, als, als Nederlander ben je er niet aan gewend... en dan ben je echt na een uurtje of twee dat je denkt van... Joep, mina, zegt Ik word een beetje gek van al die, die, die, die herrie hier. En de witte tegels en, en TL dichterbij. Ja, en dan kan je dus wel heel zeggen... ja, dit is leuk, want dit is van het eiland. Maar op een gegeven moment ben je er wel echt klaar mee. En ik denk dat de Curaçao een beetje hetzelfde heeft... als hij dus in een Nederlandse kroeg zit. Dat hij denkt van, ja, wat, wat, wat zit ik hier nou te luisteren naar, die stomme muziek. Ja. Dus je hebt uh, kroegen voor de Nederlanders daar... en kroegen voor de mensen die authentiek uit Curaçao komen... En je ja, zult daar ook... Wil, wil het... Ja, sorry? Ja, nou, je wil het niet zo stellen natuurlijk, want dan klinkt het wel heel, heel naar. Maar um, de keuze, mensen kiezen uiteindelijk toch waar ze zich prettig voelen. Ja. En dan blijkt toch dat Curaçaunas kiezen voor een plek waar zij zich lekker voelen... en Nederlanders meer voor een plek waar zij zich fijn voelen. Ja, dat is een beetje een tweedeling. Zo, we gaan zo meteen kijken ja. of dat uh, voor de billen ook geldt. <laughs> Denk het wel. Ik spreek je zo, blijf hangen. Oké. Okay. Elle Petit in China. Goeienacht. Hoi, Pilemon. Je eigen fietsbedrijfje heb je daar. Hey, de kroegcultuur in China, is die er? Ja, een beetje hetzelfde eigenlijk wel als het uh, Egon vertelde over Curaçao. Het is erg uh, verdeeld. En dat wil je ook zo niet zeggen. Maar het komt daar wel op neer. Um, Shanghai, uitgaan in Shanghai is fantastisch. Laat ik dat voor opstellen. Dat kan daar kunnen we menig, menig stad. Ik kan er wel een puntje aan zuigen. Maar echt kroegen. Die, die worden eigenlijk, Ja, voordat ze dat buitenlanders ook. En omdat die gewoon het... het, het begrijpen. Die zitten dan ook vol met expats? Ja. Nou, het woord, dat is eigenlijk niet waar. Dat, de laatste paar jaar... Wordt, wordt, wordt, de, wordt de verdeling beter. Maar voorheen was dat wel zo, ja. Maar Chinezen... hebben natuurlijk ook het probleem dat ze niet meer kunnen drinken, toch? Ja, dat is dan een keer de leving van uitgaan is zo heel anders. Kijk, wij, wij gaan even een biertje doen. Of een glas wijn drinken. En, en dat kan ook prima. Ik weet we woensdagavond. En ja. dan zijn we gewoon om 11 uur uit. En hebben we twee drankjes gedronken. Of Geen probleem. Prima. Dan, kan. Gezellig. vinden wij? Het? Gezellig. Ja. ja. Maar Chinezen, die gaan of helemaal los. Of die gaan niet. Ja, ja. Yes. Die, die gaan ook uit als ze uitgaan. Dan worden er drankspelletjes gespeeld. Met, met dobbelen en gekkigheid. En... Uh, en als ze uitgaan, moeten harde muziek bij. Dus het hele idee dat je ergens gaat zitten en praten met één of twee vrienden, is het volkomen vreemd. <laughs> dus ze gaan of helemaal tot het gaatje of ze blijven gewoon ja. thuis. Ja, ja inderdaad. Ja. Hey, en hoe zijn die clubs daar dan? Want jij zei daar kan menig stad een puntje aan zuigen. Is dat heel extravagant, ja, heel... extreem? Ja. Ja, ja, je hebt er heel veel. En dan. Um ja inderdaad heel extravagant heel heel groot uh, uh, mooi luxe weet je er staan op op toiletten staan mensen die je uh, handdoekjes aan te geven en de klaar voor je open te draaien en, en weet je op dat level club heb je echt heel heel luxe en dan heb je nog weet je ja wat, wat, wat wij dan de Chinese clubs noemen en dat zijn ja zoals de Chinese ja, super harde muziek uh, maar, ja van pak een beetje Tien jaar geleden, weet je wel in de Nederland. Um, ja, het, het superfelle belichting, overal al dingen aan de hand. Echt een soort van overkill. Mm -hmm. Waar je zou een beetje een epileptische aanval af kan krijgen als je daar binnen staat. Um, ja, en daar zo gaan de Chinezen naar, naar een club. Ja, en, en, en mis je het Nederlandse uitgaansleven ook wel eens? Of de echte Nederlandse kroeg? Ah, uh, nee, nee oh. niet echt. Toen ik, je net, toen ik je net kwam, hadden ze niet echt kroegen. Toen kwamen we dan wel eens in een, een Irish pub... en hebben we ook wel eens tegen elkaar gezegd... oh, lekker, en een kroeg. Maar de laatste tijd openen ze steeds meer van dat soort... ja, kroegachtige oh. dingen. Dus ik kom helemaal aan me trekken. Waar kom je eigenlijk nog wel eens in Nederland? Niet zo heel veel. Ik ben in de laatste 6,5 jaar vier keer terug geweest. Hmm, dus je mist het ook niet echt? Hmm. Niet zo heel erg. Ik ga er ook beter in worden. Ik moet wel familie en vrienden echt vaker gaan zien. Dus ik ga er beter in worden. Ja. Dat ik iedereen belooft. Dus bij deze. ik heb het niet op de radio gewerkt. <laughs> hey kroegjes heb je daar dus niet zo echt veel zoals wij die kennen. Uh, maar binnen zou je er ook niet zo heel veel hebben. Tenminste, dat ja, denk dat ik klopt. zo. Op de <laughs> Ja, ja, je bevestigt het al. Zo gaan we het er uitgebreid over hebben, dus ik zou zeggen blijf hangen. En eh, voordat we naar Martijn Rosdorf gaan in Engeland... gaan we eerst even luisteren naar wat feitjes over barretjes uit de rest van de wereld. De wereld van Philemon. In New York is de beste bar van de wereld te vinden. De bar Please Don't Tell. De Engelse cocktail-expert Salvatore Calabrese... heeft het record verbroken voor de duurste cocktail ter wereld... Het drankje kost 5500 pond. Het drankje kost zoveel omdat er meerdere ingrediënten in zitten van meer dan 200 jaar oud. Amsterdam is de stad met de meeste cafés van Nederland. Er zitten in de hoofdstad ongeveer 1021 bars en cafés. Het noordelijkste café ter wereld bevindt zich in Longyearbyen op de eilandengroep Spitsbergen. De wereld van Filemon. We gaan naar Martijn Rosdorf in Engeland. Die is daar uh, journalist. Doet allerlei journalistieke werkzaamheden. Goeienacht. Ja, kroeg in Engeland, dat, dat uh, is geen goede combinatie, hè? Nee, dat hebben ze hier niet. Nee, nee, nee. helaas. Noemen, nee, paps noemen ze ze dan ook. Ja. Dus dat, daarmee omzeilen ze het. <laughs> ja, echt wel anders dan in Nederland, hoor. Dat is echt... Uh, toen ik de eerste keer uh, in Engeland naar een pap ging... moest ik wel even wennen. Om um te beginnen, als je binnenkomt. Als je buiten komt, hangt er al een bord van uh, dat er geen kinderen binnen mogen. Wat oh. ik alweer prettig vind. Ja, er zijn echt absolutely no minors of uh, in allerlei vormen. Ja, dat is wel uh, prettig natuurlijk. Maar aan de andere kant, ik kom net uit Brazilië. En daar zie je gewoon om, uh, het, uh, weet ik veel, tien uur s'avonds. Zit je in een restaurant of een soort caféetje Gewoon met ouders, met hun kinderen. En dat loopt dan een beetje door elkaar heen. Dat heeft ook wel iets. Ja, ja en het is ook op zich zal het voor Engeland ook wel goed zijn. Want er wordt nog wel eens een kind vergeten. En um, bijvoorbeeld, die laten ze nou rustig in de auto zitten... als ze even in de pub een paar van die <laughs> pines naar binnen gaan zitten hij. Oh, dat is echt erg, en, ja. Ja, en dan gaan ze met een taxi naar huis... en dan zit het kind de hele nacht in de auto. Oh. Dat soort berichten lees ik nog wel regelmatig in de krant. Oh, verschrikkelijk. Vaak, dat gebeurt misschien in Nederland. Oh nee, in Nederland mogen de kinderen gewoon naar binnen in de kroeg. Ja. En, maar het is vaak zijn het kleine pubs. Um, hele lage plafonds, donker. Uh, ook met uh, ondoorzichtige ramen. Dus van dat, hoe noem je dat? Dan hebben ze van dat rommenglas. Ja, zit van, van dat matglas, ja, ja. kan je niet naar binnen kijken. In de stad wordt er dan wel eens een pub verbouwd. Bij mij om de hoek uh, hebben ze de Freemason, die heet een pub, hebben ze helemaal verbouwd. Er zitten dus nu modern glas in, dus ja. dan kan je gewoon naar binnen kijken. Het wordt dan een beetje uh, een grand café. Ja, maar dan verandert het publiek ook echt. Want een je... pub heeft gewoon stamgasten die er jarenlang elke dag komen, jong en oud. Meestal ja. mannen. Ook wel vrouwen, maar die zien er dan uit als mannen. <laughs> en, en, je er, en je drinkt er geen wijn, dus ze maar al aan het begin uitgelegd. Ook al staat er fine wines op het raam geschilderd. Oh, er, staat of, er, dan ook, je... er staat er ook echt op, op, op het raam dan, fine wines. Ja, dat verwacht ik wel dat je, je een redelijk kan drinken. Dus, dus, uh, een, een bier van het vat en fine wines. <laughs> dat slaat, als, je dat, als, je echt, als je zelfmoordneiging hebt, moet je zo'n glas papwijn gaan drinken. Dat is zo zuur. Dat, verteert, dat teert onmiddellijk je ingewanden weg. Dat moet je in nee, Nederland je ook komt, niet doen hoor. Dat wijn. doe je ook niet in een pub. Je gaat er een pint drinken. En dat is zo'n heel groot bierglas. Ja. En dat pompen ze dan heel lang, langzaam vol. Met een lauw goedje. En dan echt een pomp. Weet je, die gaat zo heen en weer. Als een dorpspomp met zo'n zwengel. Mm -hmm. Dat duurt wel 30 seconden voordat zo'n pint vol is. En dan, uh, dan krijg je zo'n lauw biertje. Je mag ja. cider nemen. vinden ze ook niet erg. Maar wijn, nee. Dat, en, dat maar hoe vaak bezoek dat. jij zo'n pub? Sorry? Hoe vaak bezoek jij zo'n pub? Nou, niet zo vaak meer. In het begin vond ik het leuk om het even te onderzoeken. Oh. En uh, nou, Nu ga ik wel vaker naar zo'n moderne pub in Brighton... waar je dus naar binnen kunt kijken. Want waarom, en, waarom is dat voor jou leuker? Nou, ik weet het niet. Mijn vrouw vindt het echt heel leuk in zo'n ouderwetse pub. Ik weet het Ik voel me er niet echt heel erg prettig op mijn gemak. De mensen kijken ook allemaal naar je... en het is echt, ik voel me er een beetje een indringer. Ja, je hebt echt Wat met je de tent uit, uitgekeken. Sorry, ja, ik heb die tent uitgekeken. Nou, ik heb één keer een fout gemaakt... Want ik vond die grote pints met bier, weet je, zo'n glas, daar kan je hele onderarm in verdwijnen, zo groot. <laughs> die vind ik gewoon een beetje te zot. Dus specifiek had ik gezegd aan een vriend, had ik, hoe doe je dat dan? Ja, dan zegt, hij moet je om een haaf vragen. Uh, een mooi. <laughs> oh ja, dat is... Ik zei, uh, ja. ja, ik kom uit Nederland, maar ik wil graag een haaf. En toen zeiden ze, in Nederland mogen mannen met elkaar trouwen, hè? Je mag dus met andere woorden, je bent een is homo. Het heel je, om, om een, een half te, te nemen. Ja, ja, ja. ja. Hey, en die, die pubs mochten op een gegeven moment mochten ze niet meer tot laat open. Dat is wel weer opgeheven. Maar ja. ik begrijp dat het drinken wel echt vroeg gebeurt, hè, in Engeland. Ja, nou ja, het was heel erg streng tot 2005. De meeste pubs moesten om half elf dicht zijn, sommige plaatsen om elf uur. En er was echt de wet, als je daar overheen ging... dan kon je meteen je pub sluiten, dus dat gebeurde niet. En daar komt die Engelse drinkcultuur ook vandaan, die enorme pints. Die moesten ze dus voor half elf uh, voldoende naar binnen hebben gegoten. En dat is eigenlijk niet veranderd sinds 2005 mogen de pubs langer open zijn. Ja. Maar dat, dat, dat keiharde zuipen tot elf uur, dat, dat zit er gewoon nog steeds in. Dat, hey, dat, daar zijn ze mee doorgegaan. Want dat ik me ook altijd afvraag, wanneer eten die, uh, die Engelsen dan warm? Want ze gaan vaak niet. meteen uit hun werk naar de pub, ja. Ja, niet. Nee, dat noemen ze tea. Dan nemen ze misschien even een, een pasty of een, een, noem je dat? een soort... ja, ik zou zeggen een soort saucissebroodje-achtige dingen. Ja. Deeg deeg units, dat nemen ze dan nog wel eens mee in een papieren zak. Je kan in de pub ook eten krijgen, grub, noem je dat. Maar dat is niet om over naar huis te schrijven, maar de meeste nee. Engelsen slaan het gewoon over. Die zuipen gewoon net zo lang door. Ja, er zit natuurlijk Op, genoeg tot calorieën tot Ja, ja, ja, ja. ja. Hé, hey, uh, ik ga ophangen, want anders hebben we zo meteen niet genoeg tijd... om het heel uitgebreid over billen te gaan, gaan hebben. Nou, dan ben ik het er helemaal mee eens. Want daar heb op. je uitgebreid onderzoek naar gedaan, dus daar wil ik zo meteen alles van weten. Ja, Oké, okay dan. Blijf hangen. Doe Bertus ik. Bouwman in Berlijn, Hoi, Goedenavond. Ja, jij bent journalist al daar. Uh, ja. ja, journalisten staan bekend omdat uh, ze vaak in de bar zitten. Doe jij dat ook? Ja, dat, is, uh, dat hoort uh, dat is een beetje je bureau, is dat eigenlijk? Hè? <laughs> ja. Hey, ik hoorde dat er, uh, dat er heel veel uh, bijzondere barretjes in, in Berlijn zijn. Ja, dat klopt. Je moet eigenlijk. Um, je hebt natuurlijk ook een hele oude uh, barcultuur, dus dat uh, noem je hier de knijpen. Er zitten uh, van die oude mannetjes in uh, die waarschijnlijk nog niet eens weten dat de muur gevallen is. <lacht> maar. Um, je, ja, je hebt eigenlijk voor de rest alle soorten barren die je maar kan voorstellen hier in Berlijn. Ja, want een vriend van jou heeft ook pas een bar geopend, hè? Ja, klopt, ja. ja hij heeft. Uh, dacht ik heb uh, nog een lading hout liggen... en hij heeft daar iets uh, heel grappigs van getimmerd. Dus uh, nou, er staat er zomaar een badkuip uh, midden in het café... en eromheen een beetje... Uh, ja, allemaal kleine nisjes en uh, een soort doolhof is het geworden. Heel grappig. Ja, en, en dat soort ge gekke uh, cafés... Met, met vreemde objecten erin, die heb je daar heel veel? Ja, heel veel. Want, nou ja, omdat die juist zoveel zijn... moet elke bar een klein beetje kunnen opvallen. Ja. Dus uh, iedereen wil natuurlijk... Uh, Lekker ludiek zijn. Mm -hmm. Je hebt heel, heel veel van die barretjes. Dat zijn, uh, die lijken een beetje op je grootmoeders uh, woonkamer. Oh ja. Met allemaal uh, gezellige uh, tweedehands meubels. Het lijkt een ouderwets, maar het is hip. Het is heel hip, ja. Er zitten alle hipsters, uh, die zitten daar uh, lekker. Um, ja, dat zie je heel veel. Maar uh, eigenlijk zijn die op, op allemaal op een eigen manier wel weer uh, uniek te noemen. Ja. Uh, en nee. Ja, nu de zon erbij komt, dan er gaan alle biogartens open. Oh ja, ja, ja typisch Duits natuurlijk. Ja, maar dat, dat heb je natuurlijk in de ouderwetse vorm, maar ook in de moderne vorm. Uh, met wat hippere muziek en uh, een beetje de tropische sferen erbij aan het water. En, uh, Heerlijk. Ja, dus, dus eigenlijk, ik heb altijd het idee dat gewoon heel Berlijn... Wel ergens aan, de, aan een drankje zit. Dat is wel leuk dat je altijd wel echt op een soort uh, avonturenreis kan als je weer een nieuw barretje gaat zoeken. Ja dat klopt ja. ja. Ik, uh, het is altijd gewoon weer, uh, gewoon weer iets anders uitzoeken en het is me altijd weer afwachten wat je tegenkomt. Zoals van, vanmiddag. Ik was uh, in, een, in een museum geweest en uh, wilde eigenlijk even wat drinken. En uh, het, het regende, dus we dachten, nou, we schieten gewoon een barretje in. Mm -hmm. Bleek het een uh, compleet uh, museum te zijn uh, voor de Ramones, uh, die punkband. Ja, yeah, de yeah, Ramones, ja. Yeah. Ja, en uh, dat, was, uh, dat wisten we helemaal niet. Maar dan kom je ineens helemaal tussen allemaal uh, grote fans en uh, met allemaal attributen van, uh, van de Ramones terecht. Nou ja, yeah. normaal zie je dat niet of dat verwacht je niet, maar dan is het uh, een hele leuke ontdekking zo. Leuk. Hey, wacht nog even met het naar de bar gaan... want ik wil zo meteen in het volgende half uur van het programma... nog even met jou hebben over binnen. De, bidden, de okay. kontjes van Berlijn. Ik zou zeggen, ik spreek je zo. Dan gaan we eerst even luisteren naar muziek. Amy Winehouse, I Know I'm No Good. Iedere keer dat ik haar hoor, vind ik het jammer dat ze overleden is. Amy Winehouse, you know I'm not good. Radio 1, Filemon Wesselink, BNN. De wereld van Filemon. Ja, de wereld van Filemon. En ik heb me zo erg verheugd op het volgende onderwerp. Ik kom net uit Brazilië, ik heb het al verteld. Een beetje last van de jetlag, maar ik denk dat het door het volgende uh, onderwerp helemaal overgaat. We gaan het namelijk hebben over billen, de kont. Ik heb voor spuiten en slikken op reis een reportage, een lang reportage daarover gemaakt. Want in Brazilië is het werkelijk een nationale obsessie. De billen, je zit s'avonds op het strand, zie je allemaal vrouwen oefeningen doen. Die zijn aan het trainen om nog mooiere billen te krijgen. Je hebt daar billenverkiezingen. verkiezingen. En ik vroeg zelfs aan een meisje die zo'n training aan het doen was: van, wat vind je nou belangrijk? Als je mocht kiezen, mooie ogen. Of mooie bidden. Nou, het antwoord was echt simpel. Mooie billen. Want ja, het is een heel seksueel land. En ze zeggen ook van, voor mij uh, is seks eigenlijk belangrijker dan eten. Seks komt op de eerste plaats en daarna pas eten. Uh, dat leek mij een mooie uh, aangelegenheid om het eens te hebben over bidden. Hoe zit dat in de rest van de wereld? De wereld.bnn.nl, het is ons e-mailadres. Ben jij een Nederlander die in het buitenland zit... en vind je het leuk om af en toe iets op de radio te vertellen... zo in de nacht op Radio 1? Mail dan naar de wereld.bnn.nl. En we beginnen ons uh, biddenonderzoek op Curaçao. Egon Sibran, die zit daar, is uh, DJ bij Dolfijn FM. Nogmaals, goeienacht, Egon. Goeienacht. Heel belangrijk, denk ik, op Curaçao bidden. Ja, zeker. Zeker niet zo erg als wat jij net omschreef. Maar nou, we komen wel een klein beetje, klein beetje in de buurt. Want op, uh, in, in Brazilië moeten ze uh, niet heel klein zijn. Ze mogen best wel uh, groot zijn. Maar ze moeten wel heel erg stevig zijn. En natuurlijk. Dat vinden ze heel belangrijk. Hoe zit het op Curaçao? Ja, dat, dat natuurlijk is niet zozeer in vragen, maar het, het, het, het, groot. Ja, groot is echt wel een factor. Maar plastische chirurgie, dat, dat gebeurt daar niet zoveel, bedoel je? Nou, het gebeurt nou, niet, niet hier. Je kan naar Colombia, dat, dat kan wel, maar dat is niet een issue. Nee. Je moet gewoon als vrouw een goede beeldpartij hebben. En dat het liefst gewoon groot en rond en, en veel. En... Maar op Curaçao mogen ze ook wel echt heel groot zijn, toch? Ze mogen ook echt heel groot zijn. Ja. En uh, ik moet dit zeggen, maar het is van groot, popt heel groot. Maar als je dus, dus, ja, nee, je moet wel echt gewoon de binnen hebben, anders tel je gewoon echt niet mee. Maar mogen en ze ook zo'n beetje echt... blubberig vettig zijn? Uh, ja, want, want ze passen dus ook gewoon altijd in een, uh, in een legging. Dat maakt niet uit hoe groot ze zijn, maar je prop ze daar gewoon in. En of er dan heel veel, heel veel cellulitis te zien is, of dat het allemaal een beetje blubbert en niet goed meer vastzit. dat maakt er niet zoveel uit. Als je ze maar laat zien. Maar dat maakt die vrouwen niet uit of die mannen ook niet? Ja, ik het is een beetje dubbel, want, want ik heb al vaker verteld, dat ze zijn aan de ene kant heel preuts, En aan de andere kant zijn ze maar, maar al te graag hebben ze dingen aan waarin die willen heel goed te zien zijn. Mannen die, die schromen zich helemaal niet om daar even naar te fluiten of te roepen of, of gewoon daar even naar, naar te verwijzen. Nee. En, en uh, ja, vrouwen vinden dat mooi. Dat is ook wel echt het spel. Er is, er is altijd seks op straat, er is altijd verleiding op straat. Ja. Hey, maar, maar, maar wat is denk je de, de ideale currushaus beeldpartij? Ja, moet ik die omschrijven? Ja. Die zijn, weet uh, je, waar moet ik het mee vergelijken? Daar zijn er toch twee, wel twee flinke uh, meloenen. Ja. Nee, groter misschien wel. Weet je, echt wel, echt van die grote ronde. Hey, ik zei natuurlijk het geluk dat ze een, een, een beetje Zuid-Amerikaanse invloeden vaak hebben. Dus als die billen wat groter worden, worden ze wat ronder. Bij Nederlandse vrouwen worden ze vaak wat vierkante... maar bij Surinaamse vrouwen worden ze dan wat ronder. En, dat en maakt platter, hè? Al... Bij Nederlandse vrouwen plat. Ja, eigenlijk als het wat groter wordt, dan wordt het echt afzichtelijk. Het is een plat land, en... maar de billen zijn ook plat. Ja, maar het is echt een verschil. Want nou, Je weet, ik, ik zit op de studio op het strand... en ik, ik zie er genoeg voorbij uh, paroderen billen. En het, het grappige is dat, dat Nederlandse vrouwen hebben al niet zoveel billen... maar voor als het wat groter wordt, dan wordt het ook echt heel erg ruw. Ja, ja. En uh, nee. Dus jij, jij uh, prefereert de curaçao uh, bidden. Ja, niet zo groot als de curaçao man ze, ze prefereert. Maar het is wel iets wat ik heb leren waarderen. Wat ik heb leren begrijpen. En in het begin dacht ik, van, nou doe eens normaal. Maar dat, zijn, dat, dat vind je toch niet mooi, zo'n zo'n zo Maar <laughs> ja, ik begrijp nu wel dat de curaçao man dat, dat vindt. En dat ook echt zo ziet. Hey, en op uh, in Brazilië viel me ook op dat borsten, dat maakt ze helemaal niks uit. Daar zijn ze niet eens mee bezig. Daar kijken ze niet eens naar. Het gaat echt om de bidden. Is dat op Curaçao ook zo? Ja, hè? Ja, als je he? ziet wat van enorme billen er voorbij komen... met, met, met bijvoorbeeld geen borsten ervoor. Ja, interesseert ze niks. In, ze, nee. Nee, ze kijken gewoon naar die billen en de rest maakt niet zoveel uit. Nee, nou, leuk. Dankjewel, je Curaçao, voor, uh, voor je bijdrage vannacht. Met veel plezier gedaan vanavond weer. En ja, samengevat, ik denk dat de billen nog wel iets dikker zijn... dan in Brazilië daar, de, de ideale ja, dat billen. Ja, denk ik ook. Nou ja, wat jij, en wat jij net zei, dat, dat ze heel veel hun beste voordoen. En dat, dat vrouw is gewoon heel erg trots op haar billen, maar zal niet echt heel veel moeite doen. Die gaat niet de hele dag in de sportschool zitten om die billen anders te krijgen. Nee. Die zal beter nog een kippetje eten, omdat je daar mooie billen van krijgt. Goeienacht. Mooie einde. Goeien. Ja. En een in China. Goeienacht nogmaals. Hoi. Ja, Chinese billen, ja. Het zal, het zal, ja. Het zal niet heel veel zijn, ja. toch? Dat ja, zeg je? Ja, stel ik ben klaar. Ja. dat ja, ben heel erg maar uh, wat vinden ze dan van de Nederlandse konten, denk je? Ja, konten staan gewoon niet op de radar. Gek is dat. Helemaal niet. Nee. Nee, niet als, nee gewoon helemaal niet. Weet je, waar ze, waar ze wel nu met, met, uh, met decolleté en borsten bezig zijn... Hè? want daar ze, hebben, ze hebben, dragen zelf weinig decolleté En ze vinden dat bij, bij buitenlandse vrouwen die dat dan wel doen... En al snel allemaal heel sexy... En, je hebt uh, voorgevulde BH's en voorgevulde BH's en ze kunnen werkelijk uh, een, een, een kleine a-kut kunnen ze nog tot iets fatsoenlijks opsluffen met die BH's hier. Ja. Um, maar zo zijn ze met binnen helemaal niet bezig. <lacht> maar, want ik, ik heb soms het gevoel dat het echt in mijn genen zit dat ik het mooi vind om naar binnen te kijken of zou het gewoon iets cultureels zijn? Ik denk dat het heel cultureel is, want ik, ik was net een, uh, ik hoorde het, bij het met Egon ook over gehad... en dat vond ik inderdaad een goede vraag. Ga je, ga je daar zelf um, ook anders naar kijken, weet je, als je inderdaad niet uit een land komt waar grote billen um, uh, de norm zijn, zeg maar. En je gaat in een land wonen waar dat wel zo is. Op een gegeven moment ga je er ook wel, um, ga je daar wel naar vormen, zeg maar. Ja, hier is heel snel dat je slanke vrouwen slanke met weinig rondingen... vinden veel mensen hier mooi. Niet, niet per se omdat ze dat echt mooi vinden... maar omdat je er gewoon aan gewend bent. Ja, ja, ja. En hoe zijn de bidden van de Chinese mannen? Ja, het is hetzelfde huilen met de pet op. Er is geen reet aan, joh. Er is geen ja, <laughs> ja, dus dat... Ja, Typisch, vind ik... Maar, en, denk je, als je zo'n Chinese man een foto laat zien... van een mooie Colombiaanse vrouw of een Braziliaanse vrouw... met echt mooie billen, dan vinden ze dat gewoon niks, denk je? Of denken um, ze dan, oh, oh ja, zo kan het ook. Hey. Nee, ik denk, ik denk dat ze daar gewoon echt niks van vinden. En je zou dan ook echt alleen een foto van de achterkant moeten laten zien. Hm? Want anders zijn ze gewoon, dan gaan ze meteen naar de borsten kijken. Wat gek. Ik kan me daar echt niks bij voorstellen. En Colombiaanse vrouwen zijn natuurlijk ook niet wit... Nee. Dus dat is ook niet echt heel mooi vinden we. Nou ja. Dus ja. Wat een gek land. Ja. Hm. Ja, dus het design is het. Dat is ook wel echt waar. Hé, hey, en jij zelf hebt een fietsbedrijfje. Dus je fiets heel veel, hm. dus je zou zelf ook wel mooie beelden hebben. Ik ben Hollands welvaren, ben ik, ja. <laughs> Dank je wel, Ellen. Niks te danken. Spreek je snel. Martijn Rosdorf in Engeland. goeiedag nogmaals. Martijn, ben je daar? Ja, ik ben er. Ik Hoi, heb hallo. Ik ben op de lijn, maar ik ben er. Oh, gelukkig. Ja, we, normaal doe wij nog feitjes tussendoor. Maar ik denk, we hebben nog maar tien minuten... en moeten we moeten wel even uitgebreid over die billen praten. Ja. ja. Ik liep gisteren op het vliegveld achter een Engels meisje. En uh, die had een enorme uh, kont. En die had zo'n legging aan. Maar dat is zo'n Engelse legging, noem ik ze dan. En dat is eigenlijk een soort maillot. Heel dunne stof. Kan je gewoon doorheen kijken, zwart. Dan dus zag je de onderbroek zitten en dat drilde en dat deed. Dat je echt denkt, waar is je broek, weet je wel? Die is er gewoon vergeten, of een rokje tenminste. Maar ja, Engelsen zijn het een twee na dikste volk ter wereld. Dus ja. Dat vertaalt zich ook in de billen, vertaalt zich dat. Ja, en dat zie je natuurlijk vooral bij het uitgaan. Ja, dat zie je. maar dat zie je ook gewoon zo overdag. Zo in een winkelstraat of inderdaad op het vliegveld. En met schoonheidsideaal, dat wordt hier... Vooral bepaald door uh, de kleding eigenlijk. Hè? Dus hoge hakken, korte rokjes, strakke mini-truitjes, we hebben het er wel eens over gehad. En dan doet je lichaamsvorm gek genoeg, eigenlijk niet zo ter zake. Dus je doet gewoon hele sexy kleren aan. Ongeacht of je nou een enorme dikke kont hebt of niet. En als je dat, uh, en, en als je dat hebt, ja, dan ziet iedereen je kont. En dat vinden ze niet erg. Dat Ook is heel erg, erg anders cool, dan in toch? Nederland. Meisjes, tenminste, ik kan me niet voorstellen dat ze het erg vinden, want ze, lopen, ze, ze laten het gewoon zien. Ja. Een enorme kont. Ook een blubberbuikje eroverheen, vinden ze allemaal geen probleem. Ook ergens wel cool, toch? Nou ja, het is wel leuk, want die meisjes, die hebben dus geen problemen met hun uiterlijk, denk ik dan. Als je met je buik, met een enorme navelpiercing, met, weet ik veel wat, gewoon over straat heen loopt. <laughs> ja, dat is toch fijn voor ze, dat ze daar niet echt moeilijk over doen. Nee, toch? Maar en heb je het gevoel dat ze kontjes belangrijk vinden? Bijvoorbeeld in verhouding met de borsten? Nee, dat vinden ze niet. Want ze vinden, um, ze vinden dus wat ik net zeg... vooral belangrijk dat je je gewoon als, als meisje, als vrouw... gewoon heel sexy kleedt. Ja. Jonge vrouw moet ik zeggen. Oude vrouwen houden mee op. Als je veertig keer gepasseerd bent... Dan hul uh, je je vanaf dat moment in een soort, uh, ja, een soort kaki, een soort tropenbroeken zijn. Hè? Een soort formeloze zakken. Ja. En, en dan is er niets meer te zien. Maar de, voor die leeftijd, dus zeg maar de ongehuwde dames en de jonge vrouwen. Die, uh, die kleden zich gewoon heel erg sexy. Inderdaad vooral bij het uitgaan, maar ook uh, gewoon door de week. En, Als je zo een beetje uh, door denken... Doen, want dat, dat maakt dus gewoon echt niet uit. Als je zo een beetje door gaat denken, dan zou je uh, misschien tot de conclusie kunnen komen... dat daar dan ook minder anorexia is. Ja, dat is voor je op moeten zoeken of dat zo is. Ja, wel interessant. Dat, dat weet ik niet. Nou, ze hebben wel een fascinatie met billen als het over de taal gaat. Want geen taal, nou ja, misschien iemand anders weer wel, maar er zoveel woorden zijn voor, de, voor billen. Noem er dus een paar? Ja, zijn, noem ik er een paar. Ja? ja? Wat ik zelf. Ja, Bottom en buns en booty. Butt. hiney, Arse <laughs> natuurlijk. Your behind buttock. Een bum of een poep <laughs> uh, Your backside. Your rear end. Een keister. Vond ik zelf wel een grappige. Keister? Keister, ja. Ja, raar wordt. Go, go sit on your keister. Je uh, Fanny, je Can, je Touche. Je seat, de Schipperpan, de Stern, dat is van een schip, weet je wat achtersteekt. Ja, ja, ja, ja, Daar kan nog ja, ja. doorgaan. Ongelooflijk. En kinderen leggen me dan uit wat er wel of niet gezegd kan worden, want bam is netjes, maar touche weer niet. Oh, en, ja. oh bam, ja, ja, want in, in, in uh, Brazilië noemen ze het boemba of boemboem. Klinkt ja, ja, ook dat leuk, is, hè? Boemboem. Het Engels, Dat klinkt toch gelijk tegelijk vrolijk, de Ja. Hey, en uh, uh, in Engeland, uh, uh, waar jij zit, in Brighton, uh, heb je ook veel homo's. Dus de, ja. hoe zit het met de mannenkont? Ja, je hebt hier een stad in de stad. In Brighton heb je een stad die heet Camtown. En uh, daar wonen niet alleen maar homo's, maar ik durf toch wel te zeggen 80% ruim. En als je die stad binnenkomt, je bent zeg maar het gebouw met de regenboogvlaggen gepasseerd. Dan zit daar een hele grote sportschool. Mm -hmm. En die sportschool heeft een gigantisch um, doek op de gevel. En er staat op, get your ass over here. En daar staat er een vrouw <laughs> van een hele mooie meneer pips. <laughs> Mooi. Laten we daarmee afsluiten. Met de mooie meneer pips. Me. Martijn Rosdorf, dankjewel voor je bijdrage. Graag gedaan. Bertus Bouwman in Berlijn, journalist al daar. Goeienacht nogmaals. Hoi, goedenacht. De bidden van de Duitse vrouwen, dat is een beetje zoals in Nederland? Ja, dat denk ik wel, ja. Sorry. Vrij plat allemaal. Nou ja... In alle, in een, alle soorten en maten. En ma Sorry, wat zeg je? In alle soorten en maten heb je ze. Ja, precies. Ja. Hey, en Ik hoorde dat er in Berlijn een soort nieuwe raasje is... om uh, een, een panty te dragen zonder een rokje eroverheen. Ja, nou... Uh, net wat Martijn eigenlijk net zei. Uh, dat uh, ik denk ik nu ook overgewaaid naar Berlijn. Uh, het is natuurlijk nog niet zo heel lang warm uh, weer. Maar... Oh. Uh, ik schrok er wel een beetje van, moet ik zeggen. Beschrijf eens okay, ze waar je was en wat je zag. Nou, ik kwam gewoon de metro uitlopen achter een meisje aan. En uh, ik denk: hé, hey, uh, heb, uh, heb je je rokje vergeten? Um, want ja, alle vormen waren duidelijk aanwezig uh, te zien, ja. Maar je zat gewoon een, een, een, een slipje aan met daar overheen een panty, dat was het. Ja, ja precies. Ja. Typisch. Ja, en uh, dat bleef niet bij eentje. Ik uh, heb het de laatste dagen echt. Uh, ik zag het overal wel uh, een beetje voorbij komen. Ik dacht, nou ja, normaal gesproken in Nederland, geloof ik, uh, doe je daar iets langs overheen. En bijvoorbeeld een lang shirt of een, uh, of een rokje. Maar uh, ja, hier dus niet. Maar ook echt een kort, kort shirtje erboven. Niet een soort lang shirt wat, wat net overheen valt. Nee, nee, precies. Gewoon echt kort, ja. Typisch. En, en, dat, en dat komt dus echt meerdere keren komt dat voor. Ja, ik heb het de afgelopen dagen echt uh, <laughs> meerdere keren gezien. Ja? Ik zou mijn ogen echt niet af kunnen houden, volgens mij. <laughs> maar ja, dat is waarschijnlijk nee. ook een bedoeling. Ja, nou ja, mijn vriendin liep naast me, dus uh, we hebben het er samen maar over gehad. <laughs> oh, heel goed, heel goed. Hé, hey, uh, we hebben ook altijd in dit programma de zuipservice. We Hebben ook een uh, muziekje ja. bij? Filemons Zuipservice. En uh, deze keer is dat Kiers. Kiers Een ontzettend uh, sterk drankje, 40% alcohol zit erin, van specht. Drink jij het wel eens? Nee, nee. Het, uh, het schijnt veel uh, gemixt te worden. Uh, en uh, het is gemaakt van een kersendistillaat. Dus gedistilleerd ja. kersensap. Ik ga het heel even proeven. Okay. Het heeft wel ergens een mooi ouderwets uh, Duits flesje. Even in, uh, ja, We hebben hier gewoon van die uh, kartonnen koffiekopjes. Dus het is een beetje behelpen. Normaal mix je het, maar ik ga het even puur proberen. Mijn alle machtig, Zo, dat is echt een heel sterk spul. Ja. En ik moet zeggen, heel in de verte kan je inderdaad wel iets van kersen, van kersen proeven. Maar het doet mij gelijk denken aan, aan bonbons met drank erin. Volgens mij wordt het daarvoor ook wel veel gebruikt. Volgens mij wordt het in die grote taart uh, gegooid, van die uh, chocoladetaarten. Ja, ja, ja, ja, ja, dat heb ik ook wel eens gelezen, ja. En ik moet zeggen, ik gebruik het thuis ook wel eens. Ik heb het nog nooit zo gedronken, maar dan gebruik ik het voor de kaasfondue. Want daar kan je het dan heerlijk ja. doorheen... Uh... Maar je hebt Juist het zelf of, nog nooit uh... gedronken? Nee, nee, het is, het is echt iets van Zuid-Duitsland. Um, hier in Berlijn uh, worden hele andere dingen gedronken. Wat, wat drink jij voornamelijk? Nou, um, ja, gewoon bier. Maar um, wat ik hier wel echt een ontdekking vind, dat is clubmaten. Uh, Zie je dat? Nee, nooit van gehoord. Vertel eens, wat is ik dat? Heb je wel gehoord van uh, mate thee? Nee, ook niet. Nee, ik dat drink echt kruiden... nooit thee. <laughs> dat is een soort thee uit uh, Zuid-Amerika. Um, en daar, hebben ze hier een, daar word je heel wakker van. Dus er zit heel veel uh, cafeïne in. Oh. Geen alcohol. Maar... Ga ik eens even kijken of we de dat de Duitse... hier ook hebben. Nu komt de Duitse truc. Um, die hebben er iced tea van gemaakt. En uh, als je echt heel stoer bent, dan uh, gooi je er uh, een paar uh, soortjes vodka bij in. Uh, dus dan word je één, heel wakker van die thee. En twee, je wordt hartstikke bezopen. Oh, hier achter het glas, uh, waar Katelijne zit, uh, de, de, de redactrice van dit programma, die kent het wel. Die zegt ja, dat het echt ontzettend lekker is. Nee, dat ga ik binnenkort een keer proberen. Ik ben gek op nieuwe drankjes. Maar waar, het, waar, het, waar het ook heel goed voor helpt, um, als je een paar biertjes op hebt en je wil graag weer een beetje nuchter worden... Dan één uh, flesje Club Maten en uh, je kunt hier vrolijk over straat. Oh, dat klinkt. En volgens mij kan je dan ook een vrolijke radioprogramma uh, presenteren als je een jetlag hebt. <laughs> ja, precies. Maar nou, je ziet gewoon iedereen uh, Club Maten drinken. Ook uh, alle hippe bedrijfjes. Iedereen heeft zo'n fles op het bureau staan. Ja, het is hier echt heel populair. Wat heerlijk land is dat toch? Dan heb je vrouwen die lopen in een uh, panty rond, <laughs> zonder rokje eroverheen en die zijn lekker Club Maarten aan het drinken. Ja, Volgens mij heb je het wel naar je zin daar in Berlijn, of niet? Ja, zeker. Ja. Hey, Bertus Bouwman, ontzettend bedankt voor je bijdrage deze keer. Een hele okay. fijne nacht. Goedenavond. Ja, en uh, wij maken ons op uh, voor het tweede uur van de wereld van Filemon. We hebben een uh, prachtige wereldreis voor de boeg. We gaan naar Nieuw-Zeeland, daar zit Erik Derks, die is uh, tv-producer al daar. Daarna gaan we naar Bangladesh, daar zit Karel Kuiperi. Uh, en we gaan uh, naar Australië, vlakbij Nieuw-Zeeland. Sophie Scheuders zit daar, haar man werkt op een boorplatform... en zij is meegegaan uh, naar dat uh, verre land. Uh, en we gaan naar Roel Verhaal, dat is een nieuwe correspondent... die woont in Amerika, in uh, Houston... We have a problem. Kennen we het daar natuurlijk van? Uh, en die gaat uh, het hebben over salarissen. In Amerika wordt er heel open over gesproken. Hier in Nederland vertel je eigenlijk niet meteen. Vooral als je mensen niet zo goed kent. van uh, hoeveel je verdient. In Amerika kan uh, dat bedrag al vallen in het eerste gesprek. wat je met iemand voert. En uh, we gaan het hebben over helden. Uh, ja, wat is, het, wat is de held, de plaatselijke held in een bepaald land? Ik hoorde al van Karel Kuiperi dat uh, daar is natuurlijk die fabriek in gestort. Er is een vrouw gered na heel, heel lang onder het tuin gelegen te hebben. En dat is nu een, een nationale held. En in uh, Nieuw-Zeeland zijn uh, dat weer de mensen die, die sporten. De sporters zijn daar nou de grote helden. Uh, er is bijvoorbeeld een Aboriginal, die heeft ooit een Olympische medaille gewonnen. En dat is voor eeuwig een hele grote held daar. Dus over salarissen en over helden in het tweede uur van De Wereld van Filemon. Tot zometeen. Van Philemon. E M. M.